11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Wegbezuinigde buitenruimte en mantelzorgen moet. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het aantal faillissementen blijft hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 709 bedrijven failliet, eenmanszaken niet meegerekend. Het kwartaalgemiddelde komt daarmee op 734. Dat is het hoogste in 32 jaar sinds het CBS met de metingen begon. Door de crisis loopt het aantal zaken dat over de kop gaat de laatste tijd sterk op. Het jongetje van drie dat gisteravond in Amsterdam zuidoost van zes hoog naar beneden viel is overleden. Gisteravond werd de kleuter gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of die geduwd is, zegt de politie. Dat is iets wat wij op dit moment aan het onderzoeken zijn. Daarom hou ik nog open ook of het kind gevallen is of dat het gegooid is. Wij hebben drie verdachten aangehouden. Twee mannen van 37 en 46 jaar en een 27-jarige vrouw. Over de relatie van de verdachte tot het kind... kunnen wij verder geen mededelingen doen. In Hilversum zijn drie huizen ontruimd. In een van de woningen aan de Bakkerstraat zijn explosieven gevonden. Wat er lag, wil de politie nog niet zeggen. Verslaggever Jeroen de Jager. Ik heb met een politieagent gesproken die uh, heeft gezegd... het gaat niet om oorlogsexplosieven, het zou gaan om vuurwerk in de woning. En opmerkelijk, dat is dan al gisteravond gevonden. Het is nog steeds niet weggehaald, dus het lijkt erop dat het niet om een hele serieuze zaak gaat. Het nieuws over het faillissement van de enige herder op de Veluwe... met een rondtrekkende schaapskudde... heeft geleid tot veel boze reacties van leden van natuurmonumenten. Gisteren werd bekend dat de herder moet stoppen... omdat hij geen opdrachten meer krijgt... van onder meer staatsbosbeheer en natuurmonumenten. Hij denkt dat hij zijn 400 schapen daardoor naar de slacht moet brengen. Tientallen mensen hebben hun lidmaatschap van natuurmonumenten opgezegd. Dan het weer nog in het zuiden en oosten, regen of motregen. In het westen af en toe zon, het wordt 7 tot 11 graden. Ook morgen regen, ook wat zon, dan 6 tot 15 graden. Bij de ANWB, Kees Kwaks met de verkeersinformatie. De file die staat op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam. Tussen Pernis en Knoop en 2 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Straks verder met de van.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 Radio 1. De gids.fm met de Bora Blekkenhorst. Goedemorgen. Stel, je bent al flink op leeftijd. Je gaat er lichamelijk niet op vooruit en begint zelfs hulpbehoevend te worden. Dan zou je flink in de rats kunnen zitten over je toekomst. Want als je het nieuws mag geloven, moet je langer thuis wonen, maar krijg je daar minder professionele hulp. Misschien moeten de kinderen of zelfs de buren je straks wel onder de douche zetten. Klopt dat beeld? Ik vraag het aan Ella Vogelaar. Zij is voorzitter van de koepel van Eerste Lijn Zorg. En niet alleen op de mensen wordt bezuinigd, ook op de buitenruimte. Want ik weet niet of iedereen dat opvalt. Maar langzaam verdwijnen er vertrouwde zaken uit het straatbeeld. De prullenbakken, speeltoestellen, groen... De wijken verzoberen. En wat zijn daarvan de gevolgen? En voor de vrolijke noot: zes trompetisten spelen dit weekend in het Bimhuis Baker Ter herdenking van een groot muzikant die precies 25 jaar geleden uit het raam viel. En dat is toch wat minder vrolijk. Hoe het ook zij, wilt u overal bij zijn. Surf naar gids.fm. De leerlingen van 4 Havo van het Montessori Lyceum in Amsterdam... hebben vandaag wel een heel bijzondere schooldag. Ze gaan namelijk actie voeren tegen de voedselverspilling. En ze hebben zich verzameld bij het Amsterdam Centraal Station... en daar is ook verslaggever Robert-Jan Boy. Robert-Jan, goedemorgen. Wat voor actie gaat dat worden? Ja, goedemorgen Deborah. De actie is nog een beetje in de maak. Via Havo loopt hier rond tussen de trams... met wat voldertjes, wat met zakken fruit. Sommige wangen zijn beschilderd met een, een rood appeltje. En het is nog een beetje zoeken naar... Ja, moeten we nou in een tram springen... Of uh, gaan we bij uh, de tramhalte staan? Ja, klopt. In ieder geval, ja, op de achtergrond hoor je al Melle ja, van 4 uh, Ja, dat klopt. Melle, geef even een kleine update. Wat gaat er nou precies gebeuren? Uh, we willen eigenlijk zo meteen uh, een tram instappen en daar uh, iedereen fruit geven met een sticker erop. met uh, Waar we onze Facebookpagina hebben en onze website. Het is multimediaal? Het is multimediaal, En uh, wat staat er op die sticker? Uh, er staat... Uh, het is toch uh, nog prima eten, want het komt eigenlijk allemaal uh, alle supermarkten en winkels wouden het eigenlijk weggeven. Maar wij hebben het uh, meegenomen omdat het eigenlijk nog prima fruit is. Maar het ziet er misschien net iets anders uit of het is niet helemaal mooi recht. En ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde. Dan hebben we het over appels, bananen. Appels, bananen, mandarijnen, kiwis, peren, mango's. We gaan nu de tram in. denk Ik, ik zie hier nou, wat is dit? Lijn 26. Aantal klasgenoten gaat de lijn 26 in. Even kijken, ja, mensen die, uh, die kijken een beetje raar op. Je wilt geen banaan hebben, meneer? Nee, nee, vandaag niet. <laughs> ik heb vanmorgen al een banaan op. Dank Dag oh, mevrouw. Goedemorgen. Heeft u al een, een stukje fruit in vangst genomen? Jazeker, jazeker. Altijd goed, hè? U, u weet u waarom het is? Nee. Het is een actie tegen voedselverspilling. Oh, dat is heel goed. Verspilt dus er heel wat, of niet? Dat denk ik wel, ja. ja? ja. Zeg, ik ga de tram weer uit, want, uh, Ja. Als ik er dan voor bedank, neem het dan ook lekker mee. Want dit is ik... voedsel verspillen, hè? Ja, vind het verspilling om oh, uit te delen? Voor bedank. bedankt, ja, inderdaad. Dan is het toch verspillen. Neem lekker mee. Tot... U bent een beetje geïrriteerd. Wat ziens. Folder? je het op Nee, ook niet. Nee, Oké, okay, jammer. Nou, de klas gaat de tram weer uit. Zo, zeg, even uh, die vraag meteen maar uh, beantwoorden. Um, Meneer zegt, ja, ik krijg voedsel. Hij vindt het Waar? verspilling. Um, ja, wij uh, de enige, het enige wat wij proberen is eigenlijk... Uh, Mensen ervan bewust te maken uh, dat er zoveel voedsel wordt verspild. Dus um, wij geven alleen dat fruit nu weg, omdat het anders gewoon weggegooid zou worden. Dus we dachten, ja, dit is dan voor een goed doel. Dus de meneer begreep niet dat dit anders weggegooid zou worden, ja, waarschijnlijk? Nee, ik denk het niet. Maar ik heb mijn een flyer gegeven, dus ik hoop misschien uh, ver verandert die nog van gedachten. Wie ben jij overigens? Uh, Levi. En hebben jullie zelf de varen gebeld uh, vanwege deze actie? Uh, ja. Waarom we... zijn jullie hier zo mee bezig? Uh, nou, uh, het is een project voor school. En, ja. um, uh, en zij uh, hebben ons uh, beelden laten zien van, uh, de, van al het voedsel dat wordt verspeeld. Ja, oh, uh, ja en... dat is Youth Food Movement is ja, dat. Ja, Food he? Movement. Zet zich in voor een eerlijk voedselsysteem. Ja. En, uh, nou, en die uh, lieten dat dus zien en die vroegen dus aan ons of wij uh, daar een actie van wilden maken. Ja. En daar waren we natuurlijk heel erg enthousiast over. Ja. En uh, dat hebben we dus ook gedaan en daarom zijn we nu hier. En weet je hoeveel voedsel er verspild wordt? Uh, nou, ongeveer 30% van het voedsel wat, uh, wat gemaakt wordt, komt niet in de supermarkt te liggen. Omdat het niet de juiste maat heeft of net ja. niet mooi genoeg eruit ziet. En, ja. Uh, ja, en meer dan de helft wordt verspild. En wat kan er verder aan gedaan worden? Uh, nou, dus door minder kieskeurig te zijn over het voedsel en, en vooral niet weg te gooien. Als het niet in ja. de supermarkt komt te liggen, dan bij andere ketens. Gaat het ook over de houdbaarheidsdatum, dat die de streng is? Uh, nou ja, precies. De houdbaarheidsdatum, dat is alleen uh, voor consumenten om, om uh, ja, niet bang te zijn dat, dat, dat dingen uh, niet meer goed worden. Maar uh, uiteindelijk um, ja. is de houdbaarheidsdatum veel te, veel te vroeg. Nou, de actie is nog steeds in volle gang. Ik weet niet waar de rest van de klas is eigenlijk. Oh, hier staan er een paar met hun uh, bananen. Ging het goed, uh, jongens, in de tram? Ja, het ging hartstikke goed. Ja? Ja. En hoe gaat het nou verder? Uh, we gaan nog wat mensen appels en fruit geven. Ja. En hopen dat die uh, het wel opeten. Het is maar een klein steentje wat je bijdraagt. Ja, maar ja, het is altijd wat. Maar het is altijd wat. Precies. Zeg, succes! Bedankt. Misschien... Een klein steentje van de leerlingen van Vier HAVO van het Montessori-Lyceum in Amsterdam. Ze voeren vandaag actie tegen de voedselverspilling. En Robert Jan Boy stond ze even bij. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws zijn achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van gids.fm. De crisis, die zie je letterlijk op straat. Want om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen... wordt fors bespaard op het onderhoud van en aanleg in de openbare ruimte. Het straatbeeld wordt steeds soberder. Volgens recent onderzoek wordt er dit jaar 10 tot 20 procent minder uitgegeven... aan openbaar groen, speeltuinen en straatmeubilair. Radboud Engbersen van Platform 31 deed de afgelopen jaren onderzoek... naar de kwaliteit van publieke ruimte. Samen met verslaggever Jan Pils keek hij wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen. We hebben afgesproken hier in Rotterdam op het Rijnhoudplein. Als ik even om me heen kijk, ja een pleintje met wat uh, bomen. Wat me opvalt trouwens wel uh, palmbomen. Een, een beeldje staan er, er staan wat bankjes. Het gaat wat, wat Engels maar... waarom, waarom moesten we hier afspreken om over inderdaad die bezuinigingen op die openbare ruimte te spreken? Nou, dit is een heel erg mooi voorbeeld hier op het uh, Rijnhoutplein. Ja? Eigenlijk van een, van een hele kleinschalige ingreep om een klein dood pleintje je leven in te blazen. En dit was eigenlijk een zeer onheimische plek. Wat is er gebeurd? Buurtbewoners. Het is, het is een hele multiculturele wijk. Maar hier wonen ook heel veel creatieve, hè, interessante mensen. hoogopgeleide mensen. Die hebben een initiatief genomen om een nieuw bibliotheekfiliaal te openen. In de plint. Hè, dat is echt de terminologie van de, van de pleindeskundige. Dus in de rand van zo'n plek. Heb je ineens weer een plek gekregen? Kijk, de deur staat open. We kunnen naar binnen. Het is gastvrij. Die plek komt ineens weer een beetje tot leven. Nou, okay, maar is dit echt? is natuurlijk prachtig dat het weer zo wordt. Maar ja, als de gemeente zijn handel ervan aftrekt... bezuinigt op dit soort plekken... Ja, dan zou het er dus inderdaad, zoals u zegt, onheimisch uit gaan zien. Ja. Het is dus aan de bewoners om er wat van te maken? Nou, het, het, de, de, de bal wordt steeds meer richting bewoners gespeeld. En die pakken het ook op. En hier zijn blijkbaar bewoners die ertoe in staat zijn. Maar het is heel goed voor te stellen door deze gebruikers van de leeszaal, staat er met hele mooie letters op... ze hebben ze zelf gemaakt, straks wellicht dit pleintje gaan vegen. Ben, wat ben, voorheen de gemeente deed, moeten de mensen zelfs doen? Nou ja, goed, er worden gewoon deals gesloten. Dus de gemeente zegt, uh, ik kan dit nog doen met mijn budgetten... en zou je dit willen doen? Uh -huh. En uh, ja, voor wat hoort wat. Kijk, want die, ik moet zeggen, die, die, die palmbomen die staan er een beetje verpieterd blij. Nou ja, het He? is natuurlijk ook <laughs> extreem koud geweest de laatste tijd. Ja. Maar goed, uh, zet een grote nieuwe palmboom neer. He, dus, dus op die manier probeer je elkaar te helpen. Maar uh, het is natuurlijk, zeg maar, ergens houdt het op. En we gaan hier straks naar een nieuwe plek. Uh -huh. uh, we lopen even verder, want ondertussen ja. kunnen we ook even praten over ja, die bezuinigingen die er dus plaatsvinden. In, in al die gemeentes op de openbare ruimte uh, vuilnisbakken worden niet meer uh, teruggeplaatst. Parkjes worden minder fraai doordat er uh, struiken neer worden gezet in plaats van uh, mooie planten. Er wordt flink bezuinigd, dus uh, de, de, de focus ligt nu sterk op de centrumlocaties... Hè, de Schouwburgpleinen, de museumpleinen, worden prachtige pleinen... maar goed, daar wonen de mensen niet. Wat je precies aangeeft, uh, de kleine pleintjes kunnen kind van de rekening worden. Tegelijkertijd kun je zien zeg maar, dat er heel veel wordt gecompenseerd... door enorm veel verbeeldingskracht en talent van bewoners. Die denken, dat kan ik veel mooier, dat kan ik veel beter. Gaan we zelf die rozenstruiken onderhouden, wordt het ook nog veel mooier... Kijk, we gaan nu naar een andere plek. Ja, precies. Dit ziet er al wat minder fraai af, tenminste. Nou, dit nee, dit, dit zijn ja, uh, soort volkstuintjes, hè? Ja, Hier hadden eigenlijk uh, een woonblok moeten staan allang. Maar ja, goed, je kent de crisis. Uh, een lege, lullige plek. En bewoners hebben gezegd... Nou, hier gaan wij een prachtige plek van maken? Ja, het is natuurlijk een barre winter geweest, nog steeds een barre lente. Maar kom over een maand en dit is echt een groene oase in de stad. U heeft drie jaar onderzoek gedaan in tal van gemeenten, gekeken hoe dat het ervoor staat met die openbare ruimtes. Bezuinigingen zijn er overheen gegaan. Wat zijn de gevolgen op het moment dat de gemeente inderdaad daar minder in investeert? Nou, de gevolgen kunnen zijn dat een aantal wijken, kwetsbare wijken, dat daar het onderhoud, de kwaliteit van leven, de kwaliteit van onderhoud achteruit kachelt. Omdat daar de mensen minder goed in staat zijn om dit soort buurten het zelf op te pakken. En dat is natuurlijk wel essentieel. Wordt minder leefbaar, mensen voelen ja. zich minder prettig dan? Minder leefbaar, het is natuurlijk essentieel dat, dat kinderen buiten kunnen spelen, dat oudere mensen naar buiten kunnen, dat ze zich veilig voelen, dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Dat heeft of allemaal de, te maken met inderdaad publieke het investeren ruimte. in die, in, in die ja. publieke ruimte. Op het moment zeg maar, dat, het, dat het buiten, dat er zwervel is, dat dingen niet opgeruimd worden, gebroken ruiten, dan gaan mensen zich terugtrekken. Nou werkt u voor Platform 31, een organisatie die zich bezighoudt... juist met het mooier maken van wijken, van openbare ruimte. Ja, er is steeds minder geld. Is dat niet frustrerend dan? Het is, het is gewoon de realiteit. En uh, het is ook een, een tijd in beweging. En je ziet dus allerlei interessante initiatieven opkomen... die, uh, die de publieke ruimte interessant maken. Kijk, dit is geen cliché ontwerpen, hè? De binnentuin waar we hier nu staan, dit, dit, dit is een soort moestuintje... waar creatievelingen hier uit de buurt zich kunnen uitleven. Ja, maar dit is, echt, dit is echt heel bijzonder. Dus als, je, als, nou goed, als, het, als het groeit en bloeit, is het een hele bijzondere plek. Ja, maar het Zoals... heet publieke ruimte, het heet openbare ruimte. Het is van ons allemaal. Ja. Is het dan iets vreemd dat dat dan geannexeerd wordt... door mensen die dan toevallig daar geld voor over hebben? Nou ja, kijk, dus soms is de strategie dat men zegt van... Uh, we kunnen alles publieke ruimte maken... Maar dan maken we het onszelf ook niet makkelijk mee. Dus het is ook soms goed als je zegt van nou... Deze ruimte, uh, die mogen jullie tot op zekere hoogte annexeren. Adopteren. Adopteren. Ja. He, want uh, kijk, als hier geen hek staat... He, <laughs> en uh, het is altijd toegankelijk. Het kan ook heel snel, zeg maar, een, ook weer een desolaten plek worden. Dus wees slim. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de naoorlogse wijken met al die binnenhoven. Sluit ze eventueel af en zeg tegen de bewoners die er wonen... Het is jullie plek. Participatie van bewoners... Pakt u zelf de schepper of de veger op een zaterdagochtend... om eens eventjes bij u de buurt schoon te vegen of wordt het nog gedaan? Ik ben best bereid om mijn, uh, mijn stoepje te vegen... en uh, als aanvulling op, op wat de gemeente doet. Maar bij mij voor de deur ligt ook een park. En, uh, ik heb heel lang uh, zeg maar, met de kinderen uit de buurt uh, gevoetbald... Uh, op alle mogelijke vrije uh, middagen. Dus, uh, ik heb geen erepenning van de stad Rotterdam gekregen, maar... We ja, ik... werken aan de winkel dus, hè? Zeker. Dus Zeker. Ja, ik zit kritisch te kijken naar al die andere vaders. Die vind ik dat, dat die nou in dat gatgeval het geval is moeten inspringen... Oh. Oh, oh. Maar uh, ja, dat actief burgerschap bij mij in de straat dat laat nog een beetje te wensen over, zoals op alle mogelijke plekken. En dat is natuurlijk de realiteit. Radboud Engbersen en Jan Peels in de openbare ruimte in Rotterdam werk daar aan de winkel dus. Hier is Joe Jackson Stepping Out. 30 jaar geleden scoorde hier daar toch een mooi hitje mee. Rippin' out, Joe Jackson. De gits.fm. Hier zou je moeten wonen. Weet ja, je, je nou helemaal niks bij dus? Gaan we gaan maar naar huis gaan. Kijk nou bijvoorbeeld zo'n huis erin staan. Auwe, dat is toch magnifiek. Zo'n kasteel voor bejaarden op gevorderde leeftijd. Nou, dit, is, dit is niks voor mij. Ik wil naar huis, het is niks voor mij. Verdorven nozem. Ik wil naar huis! 1964, de serie Stiefbeen en Zoon. Piet Reumer probeert zijn vader Rien van Nune in rusthuis Avondrood te krijgen. Anno 2013 ziet de wereld er heel anders uit. Het kabinet wil juist minder mensen in dit soort instellingen onderbrengen... en ook de zorg dichter bij huis brengen. En dat betekent een grote rol voor de eerste lijn zorg. Bij mij zit de voorzitter van de LVG... en dat is de Koepelorganisatie voor Eerste Lijn Zorg... oud-minister Ella Vogelaar. Goedemorgen, mevrouw Vogelaar. Goedemorgen. Na deze uitzending, na dit gesprek gaat u eigenlijk gelijk door naar uw ouders... want u doet dan mantelzorg. Wat doet u bij hen? Nou, Mijn ouders, ja, het is heel bijzonder, die leven alle twee nog. Zijn vader 87, mijn moeder bijna 84. Maar ze wonen nog zelfstandig, dus dat is echt uh, hartstikke goed. Dat willen ze ook heel graag, maar... Ze worden toch allebei wel een beetje uh, zorgafhankelijk. Dus dat betekent dat er iedere dag is er s ochtends en s avonds thuiszorg. En dat heet dan persoonlijke verzorging. Dus helpen bij wassen, aankleden enzovoort. De steunkousen niet te vergeten. Uh, maar ja, daarnaast moet natuurlijk ook het huis worden schoongehouden... moet er ook eten gekookt worden, want dat kunnen ze ook niet meer uh, zelfstandig. Dus ik ga één keer in de week, of op woensdag of op donderdag... ga ik er smiddags naartoe. Dan is mijn vaste taak het strijken van het wasgoed. Ook niet onbelangrijk. En uh, eten koken met ze en gewoon een uh, ja, beetje gezelligheid, aandacht... en vooral ook niet te vergeten de formulieren. De administratie. Precies. Dat is uh, een heel belangrijk punt inderdaad. Uh, de mantelzorg, uh, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst even die kabinetsplannen. Want ik zei het al, de zorg moet dichter naar de mensen toe. Maar we moeten ook bezuinigen. Hoe... Ga je die twee met elkaar een beetje inpassen en rijmen? Ja, nou, op zich kan dat. Uh, en vind ik het ook goed. En, nou, je hoort het zelfs uh, in 1964 uh, verzetten mensen zich al tegen het idee... dat ze naar een wat we toen nog een bejaardentehuis uh, noemden moesten. Uh, dus heel veel mensen willen ook graag zo lang mogelijk... in hun eigen huis, in hun eigen omgeving wonen. Uh, en mensen willen zo min mogelijk naar het ziekenhuis. Daar heb je dus een hele sterke eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. Vooral. Die ja. hebben we al, maar die moet verder uitgebreid worden... zodat er minder mensen beroep op specialisten in het ziekenhuis hoeven te doen. Maar het gaat niet alleen om zorg. Kijk, zorg bij de huisarts, de wijkverpleging is heel erg belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat er... Uh, huishoudelijke hulp is dat uh, mensen als ze eenzaam zijn een beetje aandacht uh, kunnen krijgen. Dus, want vaak als mensen zich uh, oud zijn, dan hebben ze zorg nodig omdat ze chronische ziektes krijgen, maar worden ze ook vaak eenzaam, geïsoleerd en daar moet je dus ook aan. Ze vervuilen bijvoorbeeld, ze vervuilen, dus het is enorm belangrijk dat die gezondheidszorg heel goed met de gemeente met het welzijnswerk, de WMO, de wetmaatschappelijke ondersteuning... waar de gemeentes verantwoordelijk uh, voor zijn... Uh, dat die gaan samenwerken om dat idee van mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. En dat gaat vooral over de grote groep oudere mensen... die vaak dus ook, net als mijn ouders, een beetje ja, chronische ziektes krijgen... waar ze ook niet meer echt van afkomen. Uh, om die die mogelijkheid te bieden om thuis te worden, Het gaat natuurlijk ook om mensen die al uh, vanaf hun geboorte... of anderszins een beperking hebben... maar toch ook graag in hun eigen omgeving en buurt willen functioneren. Het is een ideaal samenspel van alle eigenlijk hulpverleners in die eerste lijn. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld 1 miljard wordt bezuinigd op de thuiszorg... wat het voornemen toch is van het kabinet... hoe kan je dan toch voorkomen dat die mensen die hulp krijgen die ze wel nodig hebben. Ja, nou ja, daar maak ik me dus ook zorgen over. Op twee punten. Ik vind echt dat uh, die, uh, dat voorstel van het kabinet... om drie kwart op het, uh, het budget van de huishoudelijke hulp te bezuinigen... ik denk dat uh, dat gewoon te veel is. Dat je, uh, we weten nu al dat mensen die betaalde huishoudelijke hulp krijgen... dat dat voor het grootste deel mensen zijn die al kwetsbaar zijn. Uh, dus... Je moet heel zorgvuldig kijken... welke mensen het nou echt met mantelzorg... want daar komt het dan natuurlijk toch op neer... Uh, die huishoudelijke hulp op een andere manier georganiseerd kunnen krijgen. Of voor een stukje misschien ook zelf betalen. Uh, maar er zal echt een deel zijn waar dat niet voor opgaat. En die, waar het ook gewoon heel erg... ook vanuit kostenoverwegingen naar mijn idee heel erg belangrijk is... om die huishoudelijke hulp te blijven bieden. Want die mensen... die Maken dat huis gewoon, maar die zien ook of er iets aan de hand is met die mensen. Als die normaal geen. Zijn sociale eerste op, problemen? Tuurlijk. Dus als je dat niet doet, gaan die mensen vervuilen, komen ze eh, nog meer in de put, worden ze nog depressief? Op een gegeven moment gaan ze toch naar die huisarts. Uh, en dan uh, moet er een duurder beroep op zorg worden gedaan. Dus het is een beetje het kind met het badwater weggooien, naar mijn idee. Maar nu zou je daar Haag... nu heel zorgvuldig naar kijkt. Vroeger kon je de schoonmaakster ook zelf betalen. Dus waarom nu dan eigenlijk niet meer? Ja, maar ja, de wereld is wel ik bedoel, kijk, een deel van de mensen kon dat. Een deel van de mensen ook niet. Maar die gingen naar een bejaardershuis, uh, al op 60-jarige leeftijd. We hebben het nu over de leeftijdsgroep van 80-plus. Uh, en dat willen we dus niet meer. Uh, en dat willen we dus niet meer. Dus uh, die me dat is echt verschoven. En daarnaast is er natuurlijk ook de hele discussie over mantelzorg. Kijk, ik ben er ook hartstikke voor dat uh, we niet het idee moeten hebben... want we moeten iets doen aan die kosten en de zorg... dat dat allemaal maar door de overheid en door ons collectief betaald kan worden. Maar welke knelpunten hey. ziet u daar, bij die mantelzorg? Nou ja, daar ja. is natuurlijk wel de vraag... Kijk. Ik ben iemand die op dit moment, in deze fase van mijn leven... over mijn eigen agenda kan beschikken. Dus ik plan dat gewoon in. Maar ik heb ook een zus, die heeft gewoon nog een fulltime baan. Een managementbaan in een ziekenhuis. Ja, die kan niet zeggen van... Uh, ik ga woensdag of donderdagmiddag uh, daarbij vertrekken... want ik moet uh, mantelzorg bij mijn ouders doen. Dus die kan alleen maar iets in het weekend doen. Zijn de ouderen de enige groep over wie u zich zorgen maakt? Nou, dus ook een deel van de mensen die... Uh, ja, dat, dat is voor een deel... Dus ook mensen die uh, een psychiatrisch verleden hebben... Die uh, een andere beperking hebben. Dat, gaat dan, dat heet dan in het jargon. mensen die een zorgzwaartepakket 4 hebben. En er zijn zorgzwaartepakketten van 1 tot 10 geformuleerd. van wat voor type zorg je nodig hebt. Dus eigenlijk en fulltime daarvan, verzorging, verpleging. Ja, in nummer, ja, zeg maar als je maar in 4 zit. Ja, nou niet helemaal fulltime. maar wel iedere dag, iedere week een aantal uren. En daarvan wordt gezegd nu dat pakket gaan we afschaffen. Nou. Als je kijkt naar wat voor mensen dat ze zijn... dat kunnen ook ouderen zijn die beginnen te dementeren... Uh, gewoon dus niet meer hun leven op orde kunnen krijgen. Daar kan je dus niet van zeggen, die hebben geen zorg meer nodig. En dat kan allemaal wel met mantelzorg afgedaan worden. Dat is een illusie. Dat gaat om, ik heb nog even nagekeken naar de cijfers. Het gaat om iets van 10.000 mensen die daar nu een beroep op doen. Dan denk ik, ja, denk daar nou nog eens een keer goed over na. Want je krijgt een rekening... Dubbel en dwars als samenleving ook betaald, want daar komen gewoon problemen uit voor. En die mensen, ja, die, uh, die worden daar gewoon ellendig van. Dus je, het is ook, hè, we doen het omdat we de zorg aantrekkelijker en beter voor mensen willen maken. Maar als je zo scherp ook bezuinigt, dan loop je het risico dat het voor een groep mensen net te veel is. En uh, ja, dat die mensen er ongelukkiger van worden... in plaats van gelukkiger. Een manier om die zorg dichter bij huis te brengen... en ook wat dichter bij de mensen... is de geïntegreerde populatiegerichte zorg. Uw club heeft er uh, stevig voor gelobbyd en met succes. Ja. Uh, wat houdt het in? Nou, dat hangt er, dat, Dan zeggen wij van... je moet dus naar een wijk, een buurt, een regio kijken. Wie wonen er hier? Zijn het veel oudere mensen? Er uh, zijn natuurlijk ook wijken waar veel jonge Gezinnen. Die hebben dus een andere zorgvraag. Uh, dat moet je dus als zorgaanbieders en als gemeente goed uh, je een beeld van vormen... zodat je heel gericht na kan denken over... wat zijn de problemen die we hier met elkaar... zorgaanbieders in de eerste lijn, zorgverzekeraars... ingemeten, gemeenschappelijk aan gaan pakken. En je moet ook niet denken dat je daar afspraken over kunt maken... voor maar één of twee jaar, een leuk gezellig projectje. Nee, daar moet je echt meer jaren in investeren om dat goed te doen. Ik kan u een mooi voorbeeld geven van Utrecht overvecht. Uh, daar hebben ze dit dus gedaan, op één specifiek terrein... om te beginnen en om ervaring op te doen. Daar constateerden ze dat kinderen op de baanschool veel te dik uh, waren. En dat als dat door zou gaan, uh, een enorm obesitasprobleem zou komen. Dan zijn ze vier, vijf jaar geleden begonnen om daar aan te werken... En nu zie je dus gewoon uit de cijfers, dat wordt allemaal, die kinderen worden een paar keer per jaar gewogen, zie je dus dat de gewichtsovername is afgenomen. Maar daar werkt dus de huisarts, het welzijnswerk, de sportvereniging, de scholen, die hebben allemaal de handen in elkaar geslagen met de ouders en gezegd, wij gaan hier aan werken. En met dank aan u ook. Mochten deze uh, uh, plannen uh, allemaal doorgang gaan vinden... dan ligt er nog een uh, taak voor u in het verschiet, neem ik aan, als lobbyclub. Zeker, daar zijn we ook druk mee bezig. En uh, nog wel even bezig. Maar eerst straks de zorg voor uw ouders. Absoluut. Ik wens u uh, een heel goede reis daar naartoe. en hartelijk dank. Ella Vogelaar, voorzitter van de LVG, de koepelorganisatie voor de Eerste Lijns Zorg. Tot 12 uur nog een ode aan zanger-trompetist Chet Baker. En hoe goed werkt de Haagse lobby? Dit is Radio 1. Het is half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een woedende Radkom Mladic is vanochtend bij het Joegoslavië-tribunaal verwijderd uit de rechtszaal. De rechter vond dat hij zich misdroeg. Tijdens de getuigenis van een overlevende van de massa-executie na de val van Srebrenica... begon Mladic te schreeuwen en te vloeken. Hij zou de getuige hebben uitgemaakt voor leugenaar. Toen werd hij weggestuurd. In Hilversum zijn meer dan tien woningen ontruimd vanwege een explosief in een van de huizen. Politie was gisteravond al gewaarschuwd. Het is niet duidelijk of het ook echt explosieven zijn. Volgens een agent ter plaatse gaat het om vuurwerk. Gisteravond werd een 24-jarige inwoner van Hilversum al als verdachte aangehouden. Het aantal faillissementen blijft hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 709 bedrijven failliet, eenmanszaken niet meegerekend. Het kwartaalgemiddelde komt daarmee op 734, dat is het hoogste in meer dan 30 jaar, zegt het CBS. En minister Plasterk wil dat de gemeenten uh, de te hoge stijging van de onroerende zaakbelasting volgend jaar compenseren. Hij zal erover een ernstig gesprek hebben met de VNG, zei hij in KRO Goedemorgen Nederland op Radio 1. Uit onderzoek blijkt dat de OZB dit jaar gemiddeld 3,8% hoger is dan vorig jaar. Gemeenten houden zich daarmee volgens plastic niet aan de afspraak van maximaal 2,7% stijging. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in midweek Den Haag. Onder welke invloed worden besluiten in de Tweede Kamer genomen? Een gesprek over de lobby, de nevenfuncties en ook powerplay. Hier is Fischer Zee. zei ik me daar toch abusieflijk, Fischer zie, Maar het is natuurlijk Fischer Z met zo lang. De Gids. Een onzinverhaal over spermadonatie op de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Dat was de opzet van het FARA tv programma Rambam. En het lukte met hulp van een lobbyist die zorgde voor ingangen bij verschillende kamerleden. Het gaf een mooi inkijkje in een wereld... die vooral wordt gezien als behoorlijk schimmig en allesbehalve transparant. Hoeveel invloed hebben die lobbyisten eigenlijk op de Haagse politiek? En is al dat gelobby dat per definitie dan weer een verkeerde zaak? Ik praat erover met Francisco van Jolen... eindredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl... Peter K., politiekredacteur van Pau en Witteman... en aan de telefoon Marcel Halma. Hij is voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Meneer Homa, mag ik uw vereniging ook de club van lobbyisten noemen? Uh, lobbyisten, uh, lobby is een onderdeel van Public Affairs. Uh, Public Affairs zelf is wat breder, want het is ook het hele voortraject van voorbereiding, strategische advisering, et cetera, wat daarbij hoort. En lobby zit eigenlijk in het eindstadium, dat je echt in gesprek gaat en uh, je boodschap uh, overbrengt, dan wel uh, feiten aandraagt. Daarmee maakt u het af, zeg maar. In het programma Rambam zagen we hoe de makers een uh, lobbyist inhuurden... om hun verzonnen commerciële spermabank bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht te brengen. Ja. De lobbyist wist helemaal van niets, werd gefilmd met verborgen camera's. Peter K., uh, wat voor beeld kreeg jij van hem? Nou ja, het was toch wel een chageraar en een opportunist. En uh, ja, bijna een tweedehands autoverkoper. Met alle respect voor de tweedehands autoverkopers overigens. Want uh, nee, de, deze man liet zich wel heel makkelijk uh, voor een karretje spannen, leek het. En, uh, nou ja het, was, ja, het deed geen goed aan de beroepsgroep. Meneer Homa, kreeg u dat, kreeg u dat idee ook? Nee, ik, ik denk dat, dat lobbyisten, eh, lobbyisten behartigen belangen. En uh, dat is ook een wezenlijk onderdeel van onze democratie. Uh, en je hebt op elk onderwerp, uh, ook op dit onderwerp als uh, zaaddonatie, maar je hebt het ook met tabak, je hebt het in de zorg, met belasting, je heb je voor- en tegenstanders die voor hun zaak inkomen. Uh, en dat is in Den Haag niet anders dan ook op lokaal niveau. Bij gemeenten speelt dat natuurlijk ook. Uh, ik denk dat het voor de ontvanger van de lobby belangrijk is dat die zich breed oriënteert. En dat die zorgt dat hij de verschillende belangen uh, goed voor ogen heeft van voor- en tegenstanders, voor- en nadelen van een bepaald probleem. En in, in dat opzicht uh, zou ik ook nooit, zelfs uh, zeg ik dat ook zelf als lobbyist, nooit afgaan op de input van één uh, lobby of één lobbyist. Maar laat je goed informeren. Uh, gebruik de kennis uh, die lobbyisten hebben. Uiteindelijk weet je natuurlijk dat iedereen lobbyt voor een bepaald belang. En zolang jij maar zorgt dat je als Kamerlid of als ambtenaar voldoende belangen hebt gehoord, dan kun je daar een goede afweging maken. En dat is de bijdrage, denk ik, die je lobbyist uh, levert. Ja, of zolang het maar geld schuift. Ja. Dat zagen nou, we ook was, in het programma dat was, dat was een beetje sinisch eraan natuurlijk. En die man die zei dus ik vond het een beetje, zeg maar, zo'n zo uh, ja, chagraar, een, een, een, een privé-detectief uit het B-film deed hij een beetje aan het denken. En voor geld is alles te koop. Hij zei dat zelf heel erg mooi. En dat vond ik uh, de brutaliteit eigenlijk, van waarmee hij dat zei. Ik, uh, ik ben het uh, oliekannetje, ik maak dingen makkelijker. Of ik ben de zand in de machine, Precies. dan maak ik dingen moeilijker. Daarvoor kunt u betalen. Hier is een uh, ontwerpnota, 12.000 euro. Oh, heeft u dat geld niet, weet je wat? Dan ben ik gewoon voor een uurtarief beschikbaar. Ja, een beetje zo'n uh, zo, zo verkeerd soort advocaat. Uh, wat ik toch al, uh, ja, eigenlijk. Het vond het heel mooi dat hij dat zo openlijk vertelde. Maar ik schrok er wel gelijk van. Waar haalt hij het lef vandaan. om zo openlijk tegen vreemden te vertellen. dat hij toch eigenlijk een beetje, ja, raar werk doet? Jij ja, zei het zo, hè? En waarvoor doet onze lobbyist dat allemaal? In principe doe jij alles, toch? Oh, wat probleem. Ja. Ja, dat is. Ja, een ja. Voor geld pakt zo'n lobbybeestje dus alles aan, maar dat is nou eenmaal zijn werk. Ja, vleesindustrie, wapens. Meneer Homa, dit is wel een beetje het beeld ook dat mensen dan krijgen van lobbyisten als ze dit zien. Ik denk dat, dat lobby veel breder is. Natuurlijk heb je uh, lobbyisten die uh, voor bepaalde onderwerpen uh, zijn in te huren, uh, omdat niet elke organisatie een eigen lobby is. Er zijn ook veel branches, bedrijven die uh, in-house lobbyisten hebben. Uh, dus er zit wel een groot verschil in. Uh, maar uiteindelijk, ja, uh, we werken allemaal voor geld. U maakt ook radio uh, en u krijgt daar ook een salaris voor. Uh, maar ik beweer uh, denk ik geen dingen waarvoor ik heel veel geld krijg. Nee, dat is zomaar, maar elke dienst die je verleent, daar staat natuurlijk geld tegenover. Als ik een loodgieter laat komen thuis, dan kost me dat ook geld. Dus ja, in dat opzicht is het natuurlijk niet raar als je iemand inhuurt om je belangen te behartigen... dat daar een rekening voor wordt gepresenteerd. Er zijn ook genoeg bedrijven en organisaties die zelf naar de Kamer gaan, zelf brieven schrijven, petities aanbieden... zelf in gesprek gaan met Kamerleden. Dat is ook een manier natuurlijk. Peter nou, uh, meneer uh, Halma, heet hij? Ja. Verwoordt het allemaal wat luchtig en, uh, en allemaal keurig en zo. Maar ondertussen is het wel zo dat u als voorzitter van de Vereniging van Lobbyisten... een spoedvergadering heeft afgekondigd op dinsdag 16 april. Waarbij toch gepraat wordt, gesproken wordt over alle problemen die er zijn in het veld. En deze kwestie van Rambam uh, boven aan de, aan het, aan, uh, op de agenda staat en de tabaknee-campagne. Dus um, het lijkt alsof u geen zorgen heeft, maar u bent wel degelijk geschrokken... Van, uh, van de zaken die u gezien heeft op, uh, in deze programma's en de afgelopen weken. Nou, wij zien dat, dat er uh, in, uh, veel is Maar het komt toch dat er een vergadering er is... Ja. Uh, ja, we hebben volgende week een bijeenkomst. Uh, zonder meer. Die staat die ook al langer overigens in de planning. En we staan vaker in de publiciteit en dat is ook niet zo gek, want belangen belangen vormen het hart van de democratie. Maar we hebben inderdaad een tijdje terug de tabak-nee-campagne gehad waarbij uh, lobbyisten op de man bespeeld werden. Uh, maar dat is niet het enige. Hè. We zien uh, meer voorbeelden uh, waarbij een aantal... Uh, dat, dat dat media um, uh, in de media ook snel beelden ontstaan over mensen. Daar ja, ja, willen we het, het als beroepsgroep de... over hebben. Dat is ja. ook de kern van een beroepsvereniging. Ja. Nou uh... ja, de, de, de, uw eigen, uh, een van uw lobbyisten, een van de aangestoten leden waarschijnlijk, heeft er zelf ernstig aan meegeholpen om dat, om dat beeld te laten ontstaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat er zorg is ontstaan. En uh, dat hij daarover wil uh, praten met elkaar. Ik, ik, ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, op zich wel, wel meevalt. Um, uh, ik zou het misschien ook inderdaad uh, anders verwoord hebben... Uh, dan de lobbyisten in die uitzending. Ja. Daar gaat het denk ik niet zozeer om. Wij hebben nee, al een ja, beroepsvereniging wel, regelmatig met onze leden. Uh, zijn we in gesprek over uh, een aantal zaken die, uh, die ons raken. En de kern van uh, de beroepsvereniging is ook dat wij een handvest hebben. Een gedragscode hoe je als lobbyist uh, gedraagt. Ach. En met regelmatig spreken wij uh, met, met onze leden in, uh, in bijeenkomsten... Ja. Uh, over, over dit soort zaken. U, u gaat er een bijeenkomst over hebben. Is dat, uh, is dat een openbare bijeenkomst? Kan je daarbij zijn of niet? Nee, dat is een uh, bijeenkomst voor leden. Waarom, Tot... waar, waarom is die niet? Als je nou zegt van we willen laten zien dat we eigenlijk niks te verbergen hebben... dan maak je er toch gewoon een openbare bijeenkomst van? Het... het... We hebben uh, uh, bijeenkomsten die openbaar zijn. En we hebben bijeenkomsten die besloten zijn. Dit is um, uh, een stukje interne beroepsvorming. Wat we met elkaar doen. En dat is, uh, dat is niet nieuw. We hebben vaker uh, bijeenkomsten die uh, onder elkaar zijn. Maar zou het nou niet handig zijn om te zeggen. Weet je wat. Wij hebben niks te verbergen. Wij zijn lobbyisten. We doen eerzaam werk. Hè? Je kan rustig tegen je kinderen zeggen. Vertel maar op school dat je vader lobbyist is. Dat is helemaal niet erg. Eh, als je dat wil duidelijk maken. Dan zeg je toch. Oké. Okay, we hebben nu een probleem. We komen een beetje raar in het nieuws. Weet je wat. We houden is een openbare bijeenkomst over ons werk. Lijkt me toch logisch? Waarom is dat een besloten bijeenkomst? Dat heeft, wekt alleen maar het idee van... nou, er is kennelijk iets wat het daglicht niet kan verdragen. Uh, nee, ik, ik bestrijd dat beeld. Uh, wij zijn een vrij open vereniging. Dat kunt u ook op onze website uh, zien. Uh, daar melden wij behoorlijk wat. We hebben ook regelmatig openbare bijeenkomsten. Uh, we hebben ook een, een congres... Uh, dat open is. Uh, dus we praten regelmatig uh, in openbare bijeenkomsten. En volgens bij komen we hier niet binnen, dat Franck, op deze week Als je wat interne bijeenkomsten ja. hebt, uh, net als masterclasses en workshops, die we ook voor onze achterban organiseren. Ja, maar Maarjur. dit is geen workshop. Dit is gewoon, hier wordt is een probleem besproken. Maar komt de uitkomst van dit overleg wellicht op uw pagina? Dit overleg is vooral bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over ons vak, over ethiek, over professionaliteit. We zijn ook bezig uh, al enige tijd om een professionaliseringsagenda van de beroepsvereniging vorm te geven. En dat zijn een aantal zaken die we intern uh, met de achterban uh, bespreken. Het is, om uh, ook bevoering te hebben met de achterban hoe zij aankijken tegen de plannen van het bestuur. Dat is iets wat is binnen elke vereniging doen? heel normaal is. U had het net over die gedragscode. Vindt u eigenlijk dat de lobbyist uit uh, Rambam zich aan die gedagscode heeft gehouden? Want volgens mij is het zo dat je moet verifiëren waar de opdracht vandaan komt. En dat leek me niet echt te gebeuren. Ik vind het moeilijk om op basis van een paar shots uh, in een uitzending... Uh, te concluderen nou, of nee, noem de dat lobbyist dat juist heeft punt. gehandeld. Dat, dat zult u met mij eens zijn. Dat, dat is moeilijk te verifiëren. Uh, ik... Dus nee, organisatie. ik kan daar heel weinig over zeggen. Hij nee, ging het werk voor een organisatie op basis van uh, het verzoek van die organisatie. Dat was eigenlijk alles. Er werd niets, niets geverifieerd, toch? Maar, dat hebben wij niet in beeld gezien, nee. maar ik weet niet wat er allemaal buiten wat beeld is gaat, gebeurd. Nee. Zoiets wordt natuurlijk uh, uh, gemonteerd, ja. uh, omdat het in een half uur uh, moet. Maar u wilt ik, dat, ik kan er uh, geen uitspraak over doen. Nee. U wilt dat misschien dat wel weten. Gaat u, gaat u een gesprek aan met die meneer, of niet? Ik heb hem gesproken, okay. zoals ik vaak en veel en, uh, onze maar, leden spreek. Dan weet u nu of hij iets uh, zomaar heeft aangenomen... of dat, die dat, of dat het, zeg maar de uitzending een vertekend beeld heeft gegeven? voor zover ik heb begrepen... Uh, maar ik geloof niet dat, dat we het nu helemaal... die zaak en die uitzending nog eens moeten gaan, nou, uh, gaan ontleden. Dat is ook niet het onderwerp van deze uh, uh, uitzending. Uh, maar voor zover ik heb begrepen... is er uh, wel degelijk even gecheckt. Uh, en, laten we eerlijk zijn, er was ook een mooie website. Ja, uh, ja, ja. Ja. Uh, het was niet zomaar iets waar je uh, doorheen kon prikken. Uh, wat dat betreft moet ik ook zeggen... Heeft, uh, de, de, hebben de programmamakers het knap gemaakt. Uh, ik denk dat het aan de andere kant... vanuit de programmamakers gezien... Ook ook wel zo eerlijk was, ook richting de Kamerleden overigens, nieuwsport om uh, duidelijk te maken uh, waar zij mee bezig waren. Als lobbyisten dat dan. Ook ook... Ook. Uh, nog even ter afsluiting. Uh, er is voorgesteld door uh, Lea Bouwmeester vorig jaar al om bijvoorbeeld een lobbyparagraaf op te nemen bij elk wetsvoorstel dat wordt ingediend. Ja. Laat ja. zien met wie je hebt gesproken. Is dat een goed idee? Is het haalbaar, Peter? Uh, nou ik, uh, dat je hier overal dan vanaf bent en weet, hé... Hey. Nou, het zal heel moeilijk zijn, maar ze, ze werkt hard aan dat wetsvoorstel. Dat komt er ook nog, uh, zeker in dit najaar, komt dat uh, ten tonele. Dus. Uh, dan wordt dat waarschijnlijk bij elk wetsvoorstel opgenomen... als dat wetsvoorstel van haar wordt aangenomen. Het is natuurlijk een soort idealisme. Je kunt nooit precies nagaan wie er allemaal invloed hebben gehad. Maar het, uh, het initiatief heeft, is, is lovenswaardig. Francisco? Ja, kijk, weet je wat? Dit kan je niet zo bestrijden. Dit moet je op een andere manier aanpakken. Wat wij niet moeten vergeten, we hebben een van de goedkoopste parlementen... Van Europa, daar zijn we ook heel erg. Het wordt nu nog verder op bezuinigd. Wat zie je? Ka Elk Kamerlid heeft maar één medewerker. De gemiddelde snackbar heeft meer medewerkers dan een Kamerlid. Die Kamerleden zijn aangewezen op lobbyisten... omdat ze van iemand anders informatie krijgen. Dus als je wil dat lobbyisten serieus aangepakt worden... moet je zorgen dat die Kamerleden meer ondersteuning krijgen. En je moet zorgen dat de publieke opinie er wat aan kan doen. Daarom is het tabaknee ook een goed voorbeeld. Die legt die lobby bloot, dan zie je wat er gebeurt. En tegen de publieke opinie, die is altijd machtiger dan welke lobbyist ook. Francisco, voor jou. meneer Halmer, alleen ja of nee wil ik van u horen. Goed idee? Zo is het. Marcel Homa van uh, de beroepsvereniging voor uh, Public Affairs. Uh, Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman. En Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Hartelijk dank. My funny valentine. Sweet comic valentine.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 Van Chad Baker. 25 jaar geleden viel hij uit een raam in Amsterdam. Een van de grootste jazztrompetisten die er toen leefde. Chad Baker, hij werd 58 jaar, wordt nu herdacht met een serie concerten. En Botte Jellema, jij weet meer daarvan. Ja, hij, uh, hij uh, viel uit dat raam ja. waarschijnlijk door drugsgebruik. Um, hij ging niet voor niks in uh, Amsterdam wonen. Daarover straks wat meer. Eerst eventjes over die muziek. Hij, nee, je hoorde hem net al zingen, My Fanny Valentine. Dit was in 1956 uh, dat hij dit zong. Hij was toen een heel succesvol muzikant. Die prachtig kon spelen en zingen, trompet spelen en uh, kon zingen. En hij zag er ook heel goed uit. Um, en hij zorgde overal voor problemen. Jeroen de Valken uit Amersfoort heeft een biografie van Chet geschreven. En die hoorde hem in 1983 optreden. En was meteen onder de indruk. Toen zag ik hem in duo met een gitarist. Hij moest invallen voor een andere band op een festival. En ze komen op het podium, volle zaal. En ze beginnen een beetje te overleggen op het podium nog. Want ze hadden niet gerepeteerd van dan speel ik do do do. En dan speel je da da da. Nee, nee, nee. Dan doe je da da da. Wat is dit nou? En uh, toen gingen ze spelen en toen uh, was het alsof uh, de tijd stil stond. enorm veel gevoel lag erin. Iedereen werd in muziek ingezogen. En tegelijkertijd gebeurde dat zonder dat iemand herrie maakte. Ja, Miles, dan bedoelt hij natuurlijk Miles Davis, de grote uh, trompettist. Daar vergelijkt hij hem me eventjes mee. Um, die, die dat ook deed. Die hoeft niet hard of snel je noten te spelen om goede muziek te maken. En Chet Baker staat met de juiste instelling op het podium, uh, vindt Jeroen. En ging altijd het avontuur aan. Soms in negatieve zin, dat iets volkomen mislukt. Hij wil een hoge noot raken die hij allemaal niet raakt. Maar als je denkt, het gaat linksaf, gaat hij rechtsaf. Dat is heel boeiend tussen dat avontuurlijke. En uh, verder ook de klank van zijn muziek, die me erg aanspreekt. Het is een hele individuele klank. Als je goed luistert, kun je na een paar noten hem herkennen. Het is een hele warme klank, het is een vrij zachte klank. wordt vaak verward met die uit een bugel. Mag je een beetje zeggen dat hij zijn glorietijd had in de jaren 50, Chet Baker? Ja, zeker. Dit was trouwens met het uh, Gary Mulligan uh, Quartet... waar hij in speelde. Speelden ze zonder piano... dus dan moesten ze samen met saxofoon en trompet die uh, melodielijnen neerzetten. Maar in de jaren 50 had hij heel veel succes... En toen ook al was hij al stevig verslaafd aan de drugs. In de jaren zestig ging het mis met, met een kleine ramp in 1968 toen hij ruzie kreeg. Sowieso zijn je tanden wat gevoeliger als je niet helemaal op volkoren brood en wortelsap leeft. Dat is wel een understatement. lijkt me ja. zo. Nou is het een beetje ingewikkeld. Hij zelf vertelde later dat hij in een is gemept en toen zijn tanden verloor. En toen niet meer kon spelen en een kunstgebit kreeg. Maar klopt niet niet helemaal. Hij uh, verloor een klein stukje van één tand toen iemand hem een vuistslag gaf en dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar daarna ging hij door met spelen en nog heeft hij nog vrij goed uh, gespeeld. Alleen die tanden gingen verder en verder achteruit. Ja en daardoor verloor hij uiteindelijk dus toch wel degelijk uh, zijn tanden. Ja dat is een ramp hè voor iemand die uh... Zo'n ja. bijvoorbeeld instrument bespeelt, trompet, saxofoon, noem maar op. Ja, je moet ambousuur hebben. En dat maak je door. Uh, je kunt je toon maken door je lippen om je tanden te spannen. Dat je gebru gebruikt de druk van de tanden. Als je die niet meer hebt, dan kun je dat eigenlijk als trompetist wel even vergeten. En dat weet ook trompetist Gerard Klein. Dat is een van de muzikanten die zondag op het herdenkingsconcert speelt. Die tanden zijn belangrijk, zeker. Ik heb platen van daarna en heel veel mensen zeggen... ja, daarna heeft hij nooit meer zo goed gespeeld als daarvoor. Maar dat vind ik absoluut onzin, want er staan echt platen... ook in de jaren zeventig en ook in de jaren tachtig nog... waar je helemaal niets daarvan hoort dat dat gewoon uh, niet meer uh, origineel is. Maar goed, hij heeft dat goed opgelost. Is het ook een van jouw grootste nachtmerries dat er iets met je tanden gebeurt? Ja, nou, dat is niet fijn, nee. En uh, ik vind het al verschrikkelijk als ik een koortslip heb. Want dan kan ik ook niet spelen. Ja, dan denk je echt, uh, dat is het einde van je carrière. Maar dat, uh, ik denk dat er niet zoveel mensen zo goed nog kunnen spelen met een kunstgebit. Daar is Chet ook een uitzondering in. hij heeft opnieuw trompet moeten leren spelen. Dat is hem ook gelukt, want hij heeft in die laatste jaren nog hoger waardeerde platen gemaakt. Maar zijn drugsverslaving was toen al wel van grote invloed op zijn leven. Hij zat er soms voor in de gevangenis en mocht West-Duitsland niet meer in... en het Verenigd Koninkrijk ook niet meer. Hij verliet in de jaren 70 de Verenigde Staten en ging toen in Amsterdam wonen... bij vrienden, collega's en in hotels. En ja, dat is een stad waar je dan toch relatief eenvoudig aan drugs kan komen... En hij speelt dan wel weer formidabel, maar die drugs maakt hem er als persoon niet altijd leuker op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de documentaire Let's Get Lost. Hij was natuurlijk ook een enorme egoïstische man, want hij heeft met niemand rekening. Hij was een junk voor 30 jaar of 40 jaar. Hè? Dus uh, als je hem zo ziet in, in de omgang, ook in die film Let's Get Lost, maar uh, ook in andere documentaires. En als, vooral, je moet zijn ex even over hem horen in die film, dan, uh, dan krijg je toch een ander beeld van, van dan, dan, dan hoe die klinkt. Laat ik zo zeggen. Beetje hetzelfde als bij Miles Davis. Want die, hoe zacht aardig kan je zijn als je chatmaker wordt zingen? Hè? Dat is meest kwetsbaar. En, uh... Maar goed, die kant had hij dus ook. Ja. Heel, hij wist precies wat hij wilde. Dat maakt hem ook zo sterk. En dat maakt natuurlijk elke jazzolist uh, van naam. En die die altijd gebleven is en nog steeds beluisterd wordt. Dat zijn gewoon... Je hoort chat. Na één trompettoon hoor je dat het chat is. En daar gaat het om. Die documentaire die staat in zijn geheel op YouTube. Je ziet daar een man die zijn lichaam naar de, compleet naar de knoppen heeft geholpen... met heroïne en cocaïne. En op 13 mei 1988 is hij waarschijnlijk in een roes... weggedommeld in het raam van een hotel aan de Prins Hendrik in Amsterdam. Hij viel uit het raam en heeft dat niet overleefd. Dat is nu dus 25 jaar geleden. Hij heeft zo'n 150 platen gemaakt. En biograaf Jeroen de Valk die zegt dat de wereldberoemde Chet... bij zijn dood exact 59 gulden en 90 cent op zak had. Dat is dan zo'n detail dat je niet meer vergeet. Zondag is dan de eerste van de concerten waarin Chet Baker wordt herdacht. Gebeurt in het Bimhuis in Amsterdam. Zes Nederlandse jazz-trompetisten zullen hem eren. En op het podium staan ook de muzikanten die Chet toen ter tijd En En volgen later dit jaar nog zo'n 20 concerten... allemaal georganiseerd door Jazz Impuls. Dankjewel, botte. Wat kan ik u nog aanraden? Vanavond op tv, Jan Kramer, daar is hij weer in close-up vanavond. Nog steeds het allerbekendst is natuurlijk zijn boek Ik, Jan Kramer. Maar hij is ook natuurlijk jaren kunstenaar al. Vanavond vertelt hij over zijn jeugd in Enschede... en zijn moeizame relatie met vrouwen en roem. Om half negen op Cultura 24. En ook digitaal uitgezonden wordt vanavond Wonen op de Wallen te zien op Holland Doc 24. Op de Wallen is de laatste jaren veel veranderd. Modeateliers en winkeltjes in plaats van raamprostitutie. Maar volgens de bewoners kan het nog beter. Om zes over half elf op Holland Doc 24 dus. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.